4 uur. Mark Hokken met het NOS-journaal. De veroorzaker van het ongeluk in Zellum blijft voorlopig vastzitten. De rechtercommissaris acht de kans groot dat de man weer in de fout gaat. Hij wordt verdacht van doodslag en diefstal met geweld. De verdachte reed met een gestolen auto op de verkeerde weghelft. toen hij op een andere auto botste. Een jongetje van 4 kwam daarbij om het leven. De veroorzaker van het ongeluk was net acht dagen vrijgelaten. Hij stal de auto van de psycholoog van justitie. die bij hem op bezoek was. De politie waarschuwt voor oplichters die zogenaamd geld overmaken met de Rabobankieren-app. De oplichters zoeken contact met mensen die hun auto willen verkopen, vaak via Marktplaats. De verkoper, bij de verkoper doen ze alsof ze het geld overmaken met de Rabobankieren-app. Deze laat zien dat de transactie in behandeling is, ook als er niet genoeg geld op de rekening staat. De fraudeurs beweren dat de boeking even duurt en nemen dan de auto mee. De afgelopen weken zijn er tien van dit soort incidenten geweest. De twee verdachten in de Nijmeegse scooterzaak moeten de gevangenis in voor dood door schuld in het verkeer. Ieder waren ze nog vrijgesproken. De twee reden zes jaar geleden een voetganger dood toen ze op de vlucht waren voor de politie. Het Openbaar Ministerie had acht jaar cel geëist voor doodslag, maar dat kan volgens het hof niet worden bewezen. Eén verdachte kreeg vier jaar cel, de ander drie jaar en negen maanden. De zaak sleept al jaren, de verdachten zijn al eens ieder veroordeeld en vrijgesproken... Ze wilden nooit zeggen wie de scooter bestuurde op het moment van het ongeluk in Nijmegen. De politie in Nepal heeft 36 mensen opgepakt die zich voor arts uitgaven zonder over de juiste papieren te beschikken. Ze zouden diploma's hebben vervalst en cv's hebben opgeleukt om als arts in een ziekenhuis of kliniek aan de slag te kunnen. In Nepal loopt al langer een speciale operatie om kwakzalvers te ontmaskeren. In februari werden al 12 nepartsen opgespoord en aangehouden. Het weer, het is bewolkt en het regent of motregent op de meeste plaatsen. Soms is het even droog. Het is maximaal 17 graden. Pas vanavond trekt de regen weg. En morgen is het opnieuw wisselvallig met enkele buien, maar ook af en toe de zon. Dit was het NOS-journaal. DFM. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad is verreweg de meeste vertraging op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen knopend Prins Klausplein en knopend Ketelplein heb je ongeveer 50 minuten vertraging. Er is een ongeluk gebeurd in de benelux tunnel. Alle rijstroken zijn wel weer vrij, maar toch kun je nog beter omrijden via de A13. Op de A5, Hoofddorp Amsterdam, voor de aansluiting met de A10, 4 kilometer en 20 minuten oponthoud. Dat komt door problemen op de A10, de ring van Amsterdam bij Amsterdam Buitenveldert. Daar staat een kapotte auto, die blokkeert de rechte rijstrook en daardoor heb je een kwartier.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 Je te het what you came for. Tous nos ancêtres, de géants guerriers celtes, après de grandes batailles, se sont imposés en mer.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 manco. Cool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 If it is awesome.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 I hope I was taking all Jag känner en båt hon heter Anna Anna heter hon och hon kan banna banna det så hårt och rör ju upp i våran kanal jag vill berätta för er att jag känner en båt jag känner en båt hon heter Anna see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 De var ligga kanalen nu på land. Jag trodde aldrig att jag hade så full. Men annars skrev geen jag ben een heel Jag är en väldigt väldigt vackre svag som nu tyvärr är väldigt främmande för mig. Men det finns inget som behöver förklaras. För i mina ögon är hon alltid en Jag wil uppe med all I Jag vill veta för je att du känner bort som allt svaktar allt som har och som ser till att vi utan besvär. Det finns ingenting kvar så mycket. Kom med och jag kent jag som känner bort. Ett bort så inget ingen anor skor och ta kika utan att Du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 If I repeat, girl up, up, up, Me not touch up, up. a dollar Now me pack it in this world Ain't more than what no you works You want more than diamond More than gold As long as I can feel the Make the day just take control I don't need no money You want more than diamond More than gold As long as I keep telling me Free up yourself Get out of oh. the way Naam van Want de zon schijnt. Dus pak je radio. ren naar het Frans en zet hem op 106.9. 106.9. Zie je 24 uur per dag. Hete de Ik Ta, ta, ta, ta, ta. -ta.